De Tweede Kamer houdt vanavond nog geen debat met minister Plasterk... over het verzamelen van gegevens door de AIVD. Het debat wordt gewoon, zoals gisteren is afgesproken, dinsdag gehouden. De Kamer heeft wel besloten dat ook minister Hennis... bij dat debat aanwezig moet zijn. Zij is verantwoordelijk voor de inlichtingendienst MIVD. Vanmiddag gingen stemmen op om het debat al vanavond te houden. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse inlichtingendiensten... 1,8 miljoen keer telefoon- en dataverkeer hebben onderschept... en niet de... Amerikaanse NSA. Een Rotterdamse ambtenaar die vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt... is ten onrechte ontslagen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De ambtenaar zou gesprekken hebben opgenomen... over de brandveiligheid van moskee-internaten... en die hebben doorgespeeld aan de media. Veel moskee-internaten bleken onveilig en slecht onderhouden. De rechter beschouwt de man als een klokkenluider... en dus was het openbaar maken van de informatie gerechtvaardigd. De ambtenaar had daarom niet ontslagen mogen worden.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 ANWB Verkeersinformatie. De avondspitsfiles lossen maar moeizaam op. Er staan er nog 15. Veel vertraging nu op de A2 bij Breukelen... na een aanrijding met meerdere auto's. En de A12 bij Nootdorp is dicht. Ik begin maar met de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodenrecht en Breukelen staat 6 kilometer. Tussen Vinkenveen en Breukelen kan het verkeer... er alleen via de vluchtstrook langs. De A12 Utrecht richting Den Haag is dicht... tussen Zoetermeer en Nootdorp na een ernstig ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. Vanmiddag was ook de A12 bij Knoopend Oude Rijn lange tijd twee reisschokken dicht... daardoor is vastgelopen op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij Knoopend Rijnsweerd staat 10 kilometer. Een ongeluk nu op de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Os en Ravenstein staat 7 kilometer. De linker is dicht. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis... van een beperkt aantal zaken...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 Onze gast staat bekend als een socialo die graag conflictvermijdend te werk gaat. Maar dat leidt juist tot conflicten, want er is genoeg om je boos over te maken. En in zijn nieuwe theatershow, een dunne dekmantel, is hij dus boos... maar voelt zich dan toch een beetje als een demonstrant zonder demonstratie... en dat leidt weer tot een ander conflict... Met zichzelf. Hier is Emilio Guzman. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 6 februari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met vrijdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website, radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek, daar kunt u naartoe gaan. En dan kunt u van alles zeggen of vragen vooral aan Emilio Guzman. Vragen is altijd leuker dan zeggen, vind ik, maar zeggen mag ook. Misschien vindt u er niks aan, misschien vindt u het juist heel leuk. Misschien uh, wilt u gewoon verkeren met Emilio Guzman. Emilio, welkom. <laughs> welkom. Uh, leuk dat je er bent. Je hebt een hartstikke leuke show gemaakt. Ik heb hem vorige week in de Kleine Comedie in Amsterdam gezien. De avond voor de première. Dankjewel. Toen ja. moest er nog een beetje ingespeeld worden. Ja. Uh, maar dat is ook leuk, denk ik juist. Zo vlak voor die première, die spanning. Ik vind dat, uh, vind dat inderdaad heel leuk. Dan, uh, ik, ben, uh, ik ben inderdaad wel, wel zenuwachtig. Maar ik uh, wist ook wel, wel precies wat ik, wat ik wou gaan doen. Dus yeah. uh, inspelen was het... Ja, het is altijd prettig om nog een dag voor je première te hebben. Maar uh, ja, ik vond het een hele leuke avond. En hoe was je première? Ja, ging goed, ging goed. Ik had alleen in het begin had ik een, een, een, een roeper. Uh, een roeper? Ja, in de eerste minuut ging iemand iets roepen. En uh, dat was raar. En ik heb dat ook eventjes zo gewoon uh, uh, gelaten. Die ging eerst een uh, raar geluid maken. Toen zei ik: Wat een raar geluid. En toen riep hij heel hard: Ik kom hier toch om te lachen. En toen dacht ik: Ja, als je me net iets langer aan het woord laat dan één uh, dan minuut, dat wat beter? dan gaat dat ook wel, ja. Ja, en de rest: uh, Ik begreep ook dat hij later is weggegaan. Dat hij een beetje onwel was. Uh, dat hij dronken was. Dus. En, en dat was geen onderdeel van de show? Dit was gewoon echt... Dat was geen onderdeel uh, van de show, nee. nee. <laughs> maar het is wel knap vervelend, want zo iemand haat je helemaal uit concentratie. En die hield mij moet... even uit mijn concentratie, ja. Maar en, die, en je het... moet ook gewoon maar meteen een repliek hebben die, die een beetje stevig staat. Ja, ja, ja. Nou ja ik had hem iets verderop in de, in de voorstelling. Ik vind het altijd wel mooi om ook uh, te laten zien dat dat wel wat met je, met je doet... Uh, en toen uh, later verderop had ik uh, inderdaad de opmerking... Dat, het, uh, nou, dat, het zo, uh, dat dit toch het probleem is van uh, bezuinigingen op uh, psychiatrie. Dat ze dan oh. <laughs> tot in je... uit <laughs> ja. afgeserveerd. Jawel, ja, ja, ja. En dat is overigens een punt van aandacht van jou, van woede ook... Uh, dat komt, uh, komt, uh, komt stevig voorbij hè, in, in jouw show. De bezuinigingen, ja. Ja. ja. Je maakt je heel boos over Edith Schippers. Ja. Nu zou je bijna denken, als ik dit zo formuleer, dat het een show is vol actualiteiten. En dat is het dus helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. alleen de, de, de bezuinigingen zelf zijn dan ja, min of meer actueel. Ja. Uh, maar inderdaad, ik hou niet zo van, uh, van, van, van die. Uh, ik wil een tijdloos programma maken. Ja. Wij gaan het zo meteen even helemaal aftasten. Wat, wa, waar het dan precies over Overgaat. Het is een hele bijzondere vorm. En het is ook een hele bijzondere inhoud. Uh, dus kortom daar hebben we echt nog wel wat werk aan de winkel vanavond. Uh, ja, maar ik heb een fragmentje meegenomen ja, om je even te verrassen. Uh, laten we luisteren. En misschien ken je het. Misschien ken je het ook niet. Het is niet Wim Kan. Zeg ik alvast. Oké, okay, oké. Okay. donde puedes ir. Donde puedes estar. Donde quiera que tú vayas. Ken je het alweer? Ik heb geen idee. Want... Muziekstroom misschien. Ik heb echt geen idee. En het is een beetje mariachi-achtige Mexicaanse muziek dit. Ja. Het is wel een Spaans sprekend iemand hè. Het is een Spaans sprekend iemand. Is het, is het mijn broer? <laughs> in een, in een dronken bui? Ik je het gewoon zeggen. Het is Emilio Guzman. Ah, er is er nog één. Er is nog een Emilio Koesman. En dat is de... Dat is de... <lacht> We hebben heel lang speurwerk gedaan. Hij komt nu door de deur. Nee, dat laatste. Maar. <lacht> nee, maar er is dus... De... Er is dus Google jezelf nou eens een keer. Nee, ja, nee, dat, dat, dat is wil je natuurlijk niet. een beetje dat je Om, om, om ja. te doen, ja. Ik ook ja. doen. Ik doe het ook. Maar maar is is een, deze een... is hij echt bekend en, en in, in dit, Mexico of zo? Dit is een dit is een bekende Mexicaanse mariachi zanger en die ook uit nou, connecties heeft met de familie Jiménez... Dat zijn ook yeah. bekende Tex-Mex-figuren. Uh, en uh, deze man heet Emilio Goesman. Hij ziet er heel anders uit dan. <laughs> hij is heel donkerharig en, uh, en hij heeft een hele hoge broek aan. Zeg maar een zo hele nee. Aja, zo'n zo zo Mexicaanse... Ja, uh, ja. ja, of tussen een telenka broek en een hoge broek. Maar ik bedoel, het is niet Wat echt... weet een... jij er ook veel van? Ja, ja, maar het fascinerend. <laughs> ik had me helemaal voorbereid dat die man zou komen. Nee, nee, nee, nee dat is niet waar. Maar ik, ik dacht, misschien weet je het wel, misschien weet je het niet. Um, idee, nee. Deze man, daar uh, word je zelden mee verward. Heel soms word je wel verward met die andere man, die broer, waar je het al over had. Die broer, ja. de Koesman, dat, dat achtervolg je tot het einde der dagen, neem ik, neem ik aan. Maar is er ook sprake van echte verwarring of is er hooguit sprake van vergelijk? Nou, ik denk, ik denk zelfs uh, op een gegeven moment... Er uh, uh, is steeds minder vergelijk. Natuurlijk was dat in het begin uh, ook, uh, ook echt wel... Maar ook omdat ik niet schuw om, uh, om over hem te praten. En, zwijgt hij uh, niet dood. Nee, gaat dat, gaat dat eigenlijk uh, langzaam weg. En van verwarring is er nog maar één keer sprake geweest. Dat er, uh, dat er iemand in mijn zaal zat die dacht dat hij naar uh, Gabier zou gaan, gaan kijken. Dus die was heel Ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Heel dyslectisch. En, en die is halverwege weggegaan, omdat jij toch een totale andere... Nee, nee, nee, nee. die vond het heel leuk. Die vond dit een hele aangename uh, verrassing. ja Die, die had zo'n hele bozige cabineer Guzman verwacht... die vooral als motor heeft woede. Ja, ja, ja zeker. En boosheid. Ja, ja. En frustratie. Ja. En eenzaamheid. En dan krijgt hij zo'n ongelooflijk lieve, <laughs> aaibare Emilio Guzman. Nee, eibaar weet ik niet. Het, is, ik, ik, ik heb, het zit er bij mij meer in, in, in, in vernijn. Dat is, dat is mijn gevaar. Maar uh, het, is, het klopt wel zo dat ik. Uh, um, nou ja, ik, ik ben een sociaal iemand. Dus ik, inderdaad, ben ik, ik ben wel geneigd om, uh, om gewoon vriendelijk uh, uh, uh, te doen. En uh, bij Gabrière is dat soms inderdaad uh, wat minder. Die is, die is soms in eerste instantie uh, boos. En uh, gaat dan daarna bekijken. Uh, um, ja, ontvouwt zich eigenlijk een mens. Ja, ja, ja, dan, ja dan, dan blijkt hij iets zachter van binnen te zijn... dan dat hij in de eerste instantie overkomt. Bij jou is het misschien precies andersom. Precies, dat denk ik, uh, dat denk ja, ik ook. Je wordt het wat gevaarlijker in de nasmaak. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja. ja. Want, want, uh, en is dat ook een contrast wat uh, groeit... omdat je allebei in hetzelfde vakgebied zit? Want het is toch maar een heel kleine vijf, natuurlijk. Hè? De Wereld van het Cabaret in Nederland. Ja. En dat je dan denkt, ik moet me ook uh, nadrukkelijker profileren. Of zien we eigenlijk... in jouw show, dit is je tweede show die je nu gemaakt hebt... zien we eigenlijk gewoon een, een, een soort verdichting... Een, een, een, een, een ingekookte versie van Emilio Guzman. <lacht> ik bedoel... Dit is jouw karakter, ik, die, uh, die grote twijfelaar die we zien. Ja, ja, ja. Dat, is absoluut, uh, dat is absoluut mijn, mijn karakter. Ik heb, ik heb heel erg geprobeerd. Uh, uh, uh, ik heb uh, hiervoor lang bij community uh, bij, uh, Train gezeten, daar zit ik uh, nog steeds. Uh, en daar ga je heel erg op zoek naar je eigen stem. Naar wat, wat, gewoon, uh, wat jou inderdaad onderscheidt van uh, die immense uh, vijven. Want er is inderdaad uh, veel. En ik heb uh, heel lang gezocht naar ja, wie, ik dan, uh, wie ik dan ben. En, en, en, en wat mij uh, bijzonder maakt. En uh, ineens viel dat uh, kwartje. En dat heeft bij mij misschien wat langer geduurd. Uh, omdat het kwartje was dus twijfel. <coughs> Inderdaad, een twijfelend uh, uh, iemand. Maar uh, als, als, als twijfelend iemand denk je daar natuurlijk uh, heel nee, lang over na. Ja. Ja, dus ik het Zo maar gekund dat je 83 was en doorhad. De... Ja, en ineens dacht: Oh, ik ben, ik ben misschien een twijfelaar. Nee, en is dat niet. wel zo? Ja, <laughs> ja nee, ja. Ja, ik heb. Uh, uh, uh, ik heb dus gewoon echt bewust lang naar mijn eigen stem uh, gezocht. En dat heeft, ja, dat heeft eigenlijk gek genoeg niet zo heel veel met, uh, met uh, Gabier uh, te maken. Het is wel zo dat ik lang heb gewacht met mijn uh, eerste solo te maken. Omdat ik gewoon geen... Uh, uh, ik had inderdaad geen zin om uh, met een... Uh, uh, ik wist gewoon dat het goed moest zijn. Want anders krijg je inderdaad een probleem van, van vergelijking. Ja, en... Dus ik moest in ieder geval tevreden zijn. Dat ja. was het uh, belangrijkste criterium. Laat, laat, uh, laat De luisteraars weten misschien nog weinig van je. Dus ik ga je even introduceren. Je heet Emilio Koesman. Je bent cabaretier. Je bent net in première gaan met je tweede avondvullende programma. En dat heet. Een dunne dekmantel. Het is een heel bijzonder cabaretprogramma. Het lijkt in de eerste instantie niet op wat we in Nederland cabaret noemen. Het lijkt eigenlijk ook helemaal niet op stand-up comedy. Het is ook niet uh, zeven grappen per minuut. Uh, het heet... Uh, ja, wat, wat ik, ik, ik dacht het heet eigenlijk Slow Philosophy of Slow Psychology. Slow Philosophy. Ja. <laughs> is, uh... ja, het komt heel... Rustig opgang, Langzame opgang. Ja. Je stelt je kwetsbaar op. Zo heet dat dan in modieus Nederland. Je twijfelt hard op. Ja. Het is een stijl die in de eerste instantie wat weifelend aandoet. En ja. uiteindelijk knetterstrefzeker overkomt. Ja, dat, dat, dat, dat, ik, weet, ik weet niet of het traag op gang komt. Ik bedoel, ik denk wel dat ik... Maar nou, ik vind slow dus eigenlijk een beetje... Een, dat vind ik een positieve... Dat, dat een vind je een compliment. Nou ja, daar ja. Geloof, ik geloof ook inderdaad dat ik neem wel mijn, mijn, mijn rust... om te gaan vertellen wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik wil. En, het ontvouwt zich, als het, het Ja, en dat vond ik inderdaad ook belangrijk om te maken. Het, is, uh, het ontvouwt zich, het verwart dan weer en ontvouwt zich verder. en Ik had, ik had inderdaad zin om... Uh, ja, iets, iets, uh, uh, iets met een moeilijkheidsgaat uh, te doen. Dus inderdaad, uh, ja, stand-up, uh, dat, dat, uh, ja, dat is mijn, uh, mijn werk. Dat kan ik ook echt wel. Dat is, dat, is gewoon, dat is bij gratie van de grap. Dat is bij gratie van de grap, inderdaad. En ik had, uh, ja, ik, ik had toch wel heel erg veel... Uh, Behoefte aan, aan, uh, een, uh, aan inhoud en, en verder te gaan in mijn ontwikkeling. Ik denk dat mijn eerste programma wat meer gewoon, uh, duidelijk uh, laat zien wie ik ben. En, ja. en, en uh, gaat ook over twijfel, maar dat, dat, dat, dat heeft echt nog uh, een, een, een, ja, een grote grapdichtheid. En uh, dit heeft in principe ook een, uh, een hoge grapdichtheid. Alleen uh, met iets meer rust, inderdaad. Ja. ja. ja. En, uh, hoe, hoe, want hoe komt zoiets tot stand? Hoe wordt zo'n show als deze en zo'n gedachte daarover vooral geboren? Ja, dit was, dit was echt ergernis. Uh, uh, uh, de, uh, die bezuinigingen. En uh, Edith bezuiniging? Schippers heeft... Nou, de, uh, de, de, het was eigenlijk het moment dat ik echt dacht dat ik wat had... was, was een zin van Edith Schippers... Uh, toen zij zei van uh, uh, dat uh, uh, het ging over psychiatrische patiënten. En toen vroeg een journalist nog van uh, gaat het ook over schizofrene? Toen zei ze ja. En toen had ze eerst gezegd uh, dat uh, uh, uh, psychiatrische ziektes geen echte ziektes zijn. En nou dan... Dan, dan heb je al zin uh, om uh, iemand door de tv heen te trekken. Uh, uh, en uh, vervolgens zei ze... Van, uh, uh, als je constant psychiatrische problemen hebt... Uh, moet je misschien ook even bij jezelf te raden gaan of je dat niet in je eigen omgeving kunt uitvogelen. En dat vond ik een grap in zichzelf. Gewoon weer bij jezelf te raden gaan. Ik vind het... Vooral als schizofreen. Precies, ja. Hoe denk je in godsnaam hoe alleen. dat. Uh, ja, nee, inderdaad. Hoe denk je in godsnaam dat dat uh, uh, in zijn werk gaat? En, en, en dat, dat ook uh, uh, een buurman. Uh, even lekker buurten bij de, bij de, bij de buurman met een kop kopje koffie gewoon, dat hij er dan in staat is, die buurman, om jou te helpen. Dat mm -hmm. kan helemaal niet. Dat is echt uh, dat is echt waanzin. En maar zo waren er veel de... bezuinigingen waar ja. ik kwaad om werd. En, uh, Want je maakt je ook druk over bezuinigingen in de cultuur en op andere uh, fronten. Ja. Maar dit, hier, ben je, hier ben je heel boos over. Wat is het dat juist dit onderwerp jou zo raakt? Nou en... ja, mijn oom uh, uh, uh, uh, is schizofreen en, en, en ik vind... Uh, uh, althans, ik heb uh, dat verhaal in mijn, uh, in mijn uh, voorstelling zitten. En ik, ik, ik, ja, dat gaat me wel aan het, aan het hart. Maar wat, wat me ja, het vooral het belangrijkste was... is dat ik gewoon geen protest zag... En ook aan mijzelf. En dan begint een voorstelling. Dat is het moment dat je, dat je het weet van hé, hey, ik ga zelf ook niet de straat op. Mm -hmm. Dus dan moet je. En dat is toch wat ik terwijl probeer je dat, dan... Terwijl je dat wel had moeten doen, vind je. Ja, ja, ja zeker wel. Omdat praten. je mededogen met een mens moet hebben die, die de, de, de, buiten zijn of haar schuld om uh, ziek is geworden. Ja. In het hoofd. Ja, dat, dat, ja dat, vind ik, dat vind ik echt. Die mensen moeten ontzien worden. Die hebben ook niks. Die kunnen niks aan een crisis doen. Dit, dit, ik bedoel. Ja, mensen met een heel van down, dat daarop wordt bezuinigd... dat die uit groepshuizen moeten en weet ik veel wat. Die mensen die zaten thuis gewoon ja, op dingen te kouden... weet ik veel, maar die hebben niks met de crisis te maken. Dat is, mm -hmm. dat is zo hard om dan die groep niet te ontzien. En voordat ik nu eh, inderdaad, oh, oeh, te links nou ja, uh, ik, uh, klinkt... Nee, helemaal niet te links, daar gaat het nu niet over. Maar uh, het, het is eigenlijk verbazingwekkend dat je er zo... Uh bij betrokken voelt, want de meeste mensen voelen zich hier inderdaad niet betrokken bij. Nee, nee, nee, nee. En dat vind ik uh, dat vind ik uh, vreemd. Maar het vindt vooral ook vreemd waarom ik zelf dus niet uh, de straat op ging. En dat dan dan merk ik altijd dat ik een een, een programma heb. Dan moet ik dus op zelf en, uh... dat is precies waar het over gaat. Hè? Ja. Het begint allemaal met zelfonderzoek bij jou. Ja, ja, ja, ja. En waarom ik Niet, dan? Niet zeg toch... maar zoals Joep van het Hek, die uh, misschien is het wel een spiegel enzovoort. Joep van het Hek, wat hij brengt. Maar die is vooral aan het filmineren op de wereld om hem heen. Ja. Maar bij jou is het, uh, jij kijkt in de spiegel en je ontleedt jezelf. Ja, dat heb ik altijd. Dat probeer ik ook altijd. Dat heb ik ook in mijn vorige programma gedaan. Inderdaad, dat ging over populisme. en... Eigenlijk was meteen uh, dacht ik meteen van ja, maar ben ik niet, want ik sta ook om een podium te schreeuwen, ben ik niet net zo goed een uh, populist? En toen ging mijn gedachte al heel snel uit naar mijn, mijn vader. Dat was dé. Dat was de, de, uh, uh, ja, in de hart en nieren eigenlijk een populist. Zo iemand die gewoon wil scoren. Maar niet de consequenties uh, uh, aangaat van dat score. Dus en wat ook... is dat score dan precies? Nou, niet in schreeuwen. liefde dat, ja. hij, dat hij dan uh, uh, uh, uh, wel uh, foto's uh, opstuurde van zichzelf. Maar, uh, aan, aan jullie, aan de, aan, aan, aan, aan de kinderen. Want even voor hoe? de duidelijkheid, je vader is Spaans, je moeder is Hollands. Jullie ja. zijn in Spanje geboren en jullie zijn op drie jaar toen jij drie was, zijn jullie naar, naar Nederland, Nederland gekomen. Ja, ja, ja. ja, En mijn vader heeft daar zijn hele leven gewoond. En in plaats van dat hij wel eens belde of weet ik wat. Langskwam bijvoorbeeld? Of langskwam, inderdaad, ook gaaf. <laughs> um, uh, ik studie altijd uh, foto's op van zichzelf? Zo dias. En, dan, uh, en dat was heel verwarrend als kind, om te zien, want er zat niet eens een briefje bij. Dus het was wel overduidelijk het bericht van, uh, nou, dit is jouw vader. Zo ziet hij eruit, onthoud dat, maar nooit de... Hier bij een brommer, hier bij een motor uh, en hier met een leren jas aan. Ja, nou ja, op vakantie. Dat was, uh, dan, dan stond hij ergens naast een gebouw en dan dacht ik, leuk, welk gebouw? <lacht> ik had al geen idee waar die was. En dan stond hij ergens uh, tegen een uh, tuinhek uh, geleund en uh, in een boom... Toen zat hij ineens gewoon echt in een boom. Um, ik kreeg daar een foto van. En, en toen zag ik ineens dat hij... In zat een die... boom? Wacht even. Ja, hij zat in zijn eigen tuin. Zat hij uh, uh, uh, in, in een boom. <lacht> ik begrijp er zelf ook niks van. Want dit is ook alles wat ik, wat ik weet. En het was een Maar bestond van... die hele omgangsregeling tussen, tussen jou, tussen jullie... tussen de kinderen en hun vader uit het ontvangen van Diaz? Ja, en, en, en eens in de zoveel tijd een, een, een telefoontje en zo. En uh, ja, weinig... Uh, contact. Weinig contact, ja. Ja, ook gewoon omdat hij... Hij, hij, ja, hij had wel liefde voor mij, maar hij gaf, ja, hij gaf niks om dat, dat, Het is natuurlijk tweeledig. Hoe weet je eigenlijk dat hij liefde voor je had? misschien is dat Nou, dat, heeft... dat merkte ik wel. Ja? Ja, ja? ja, in de gesprekken die ik wel met hem heb gehad en zo, ik bedoel... Maar hij, hij was niet in staat om dat um, op de een of andere manier. Uh, om de verantwoordelijkheid te daarvoor ja. te nemen. En dat is natuurlijk een beetje een populist. Die dan de kaart gaat staan, roepen en, en zegt: Ik moet... heb het het beste voor met, uh, met Nederland. En dan vervolgens eigenlijk geen ideeën uh, heeft. En geen uh, verantwoordelijkheid neemt. Ja, ja. en dat. Uh, Jij, jij bent eigenlijk de populist. Want dit, dit zit. Wat jij net vertelt over je vader. dat zit in je vorige show. Dat in zit eerste. in mijn vorige programma. Ja. Overigens hebben we Gabriele je broer, gesproken. Je ja. oudere broer Gabriele. <laughs> ja. Gabrielle. Ja. Zo moet ik het zeggen. En uh, hij, hij zei tegen ons dat hij enorm uh, nou, verbaasd was. ook wel geroerd was toen hij in die eerste show... in een keer die dia's van je vader voorbij zag komen. Dat je dat ja. op die manier eigenlijk had. Uh, dat jullie allebei een hele andere manier hebben... van, van dat verwerken in je, in je programma. Ja dat, uh, ja, ja, dat geloof ik wel. En dat, dat, dat blijkt dan ook uit dat jij niet denkt van tevoren... ik ga even met mijn broer communiceren... over wat ik in mijn show <lacht> aan, uh, aan privéinformatie nee, nee, is zat ook een filmpje in van mijn moeder... En uh, dat, heb ik ook, uh, dat heb ik ook niet, uh, dat ben ik vergeten te zeggen gewoon. Dat is eigenlijk heel, dat is heel treurig, maar ik vergat inderdaad helemaal uh, dat even kenbaar te maken. Maar is, aan dat mijn ja, is dat echt vergeten? Ja, ja, ja. Vergeten, ja was ik dat... Echt vergeten gewoon. Mijn moeder die schrok zich uh, de pleurs echt uh, toen ze dat uh, filmpje, uh, filmpje zag. Ja. ja, ik was het gewoon echt uh, vergeten. Het, het klinkt heel uh, onaardig, maar uh, uiteindelijk waren ze er allebei. Uh, ja, wel heel blij mee en uh, vonden ze het mooi. Terug naar de twijfelaar van nu. In je nieuwe show uh, wil je eigenlijk laten zien... dat er in jou ook een opportunist uh, schuilt. Of een loveback of een jongen die niks doet terwijl hij wel wat denkt. Ja. Uh, wat is er nodig om dat zelfonderzoek uh, op een eerlijke manier uh, te doen eigenlijk? Want dat betekent dat betekent, dan moet je ook wel heel veel van jezelf laten zien. Ja, ja, ja, ja, nou ja daartoe bereid zijn, uh, dat, dat is er voor nodig. En uh, uh, ja, ik heb gewoon heel erg geprobeerd om mezelf zo eerlijk mogelijk uh, uh, uh, te, te benaderen. Dus, uh, en af en toe ook dat het dat, dat, dat, dan dus met een botte bel uh, uh, uh, is. En ik heb heel hard uh, dan ook gewerkt met mijn, uh, met mijn regisseur uh, Laura van Doorn... En zij heeft mij daar ook wel bij geholpen. Dat is gewoon zelfonderzoek. En dan kom je achter door te praten erover. Het geweten bijvoorbeeld. Jouw geweten komt in levende lijven eigenlijk het toneel opstappen. Ja. Ik weet niet of ik nu al daar te veel over prijs geef. Nee, nee nee dat staat ook in de recensies. Dat is geen geheim meer. Dat is nu bekend. Ja, dat is een actrice. Precies. Pepita Stijns-Bisschop. Van de toneelschool. Van de toneelschool en die heb jij ingehuurd om, om als het ware je geweten te spelen... die jou de hele tijd uh, tegengas geeft en ook ontnuchtert uh, in je filosofieën. Ja, je filosofie. ja, ja die, die, boel, uh, die mij ontwricht eigenlijk. Dat is, dat is waar ik uh, heel erg uh, naar op zoek was. Eerst denkt ze mee en daarna vind ik haar vervelend en ontwricht... Uh, gewoon de, de, de jongen die gewoon graag ook gewoon grapjes wil maken... Dus uh, zij, zij dwingt mij dan om, om echt eerlijk te zijn. Ja. Ja, zij is vrij nuchter. Maar ze is ook vrij calvinistisch. En ze straft uh, te frivole dingetjes ook wel heel hard af. Terwijl die tekst toch allemaal door jou geschreven moet zijn. Ja, dat klopt. Dus ja. zo cirkel jij eigenlijk de hele tijd om jezelf, om je imago, maar ook om je inhoud. Ja, om je... ja ik ben inderdaad iemand die. die uh... Want zij is gewoon inderdaad hoe ik mezelf toespreek. Dat is inderdaad, uh, ik, ik ben wel echt uh, best wel streng op mezelf. Uh, maar ook op een uh, uh, manier dat ik het zelf leuk vind. Ik vind dit ook gewoon leuk om te doen. Dat, dat zelfonderzoek, dat is, dat, ja... Nou ja, dat is het een... is zelfonderzoek, maar we gaan straks een stukje ervan horen. Maar het gaat verder. Het is bijna zelfkastijding. <laughs> De, er zijn uh... momenten dat je jezelf zo hard op je donder geeft... Ja, nou ja, maar ik vind het wel interessant om gewoon uh, om om dus echt eerlijk te zijn. En dat is pijnlijk, maar ook grappig. Ik denk ook, en dat denk ik vooral, dat het uh, zodra je heel diep ingaat uh, op jezelf en. Uh, um, uh, echt persoonlijk bent. Uh, is dan eigenlijk. Dus het vreemde is dat ook al is iets hyperpersoonlijk. Ik geloof dat daar mensen het meeste zich kunnen in kunnen herkennen. Nou vind ik herkenning van de anderen allemaal niet zo heel belangrijk. Maar dat maakt het wel universeel ineens. Ja. Ook al is het inderdaad een superklein privé ding bij jouzelf. Ja, maar daar moet je behoorlijk wat voor overwinnen. Want wat jij blootlegt van jezelf uh, is niet mals. Uh, uh, is, is iets wat je misschien. Ja, jij deelt het nu met, met zalen vol. Ja. Maar wat je over het algemeen gewoon met je vrienden deelt. Of met je familie, <laughs> toch? Nou, ik, ik weet niet. Dat valt misschien wel mee. Je ja, bent gewoon gewend aan jezelf. Dat ja, ja, ja, ja. En ik vind het, ik vind het uh, wel, uh, wel interessant om... om, om uh, want het is geen... Uh, um, uh, het, het is niet uh, een, een, een, een therapeutische voorstelling of zo. Het is niet zo dat ik het heel interessant vind... om uh, tegen die zaal uh, te roepen over mezelf. Van, oeh, ik ben zo dit en hoe... Uh, zo, zo dat. Uh, uh, en dat zij me dan moeten helpen, of zo. Het is, uh, ik weet dondersgoed wat er aan de hand is. En daar ga ik inderdaad ver in. En wat, ja. er, en wat er aan de hand is, dat heb je eigenlijk gesublimeerd tot, tot voorstelling. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, en, en ook natuurlijk de wens. Kijk, als jij, uh, uh, dat was het voor mij uh, uh, vooral. Je kunt wel. Uh, gaan wijzen met een, met, een, met een vinger. Maar je moet echt dat, dat niet schijnheilig doen. Dus je mag wel zeggen over anderen: van ja, die gaan niet straat op. of uh, die politicus is, uh, is eng. Uh, want hij heeft allemaal belachelijke ideeën. Maar als jij dat schijnheilig gewoon dan jezelf etaleert als, uh, als perfect persoon. Dan, dan vind ik dat uh, lelijk. Echt lelijk. Dus ik, ik vind dit. De mooie manier en, en, en dit is voor mij ook de enige manier. Ja. Om dat zo te doen. Ja. Wij gaan zo meteen want, want wij zijn gewoon hier aan het praten. En uh, dat is erg leuk. U kunt nog steeds reageren op deze uitzending trouwens via onze website radiokunsthof.nl gastenboek. En dan kunt u iets zeggen over of tegen Emilio Guzman of iets vragen. Maar er wordt, terwijl wij hier zitten te praten, gewoon gevoetbald. En uh, de man van het voetbal is Bas Dichtler. Of is dat de man van het voetbal? De man van het voetbal is wel Bas Tichler... maar uh, hij is nog niet uh, aan, de, aan de lijn. Uh, gaan we gewoon door. Um, misschien is het wel aardig als je even dat stukje uh, voorleest... wat in je show zit, waarin je eigenlijk ontvouwt... welk karakter met welk karakter we te maken hebben. Ja, ja, ja. ik, ik, ik, ik, ik ga dan uitleggen inderdaad wie ik ben en, en, en waarom ik... Uh, of nee, ik zeg eigenlijk gewoon dat ik een, een, een stuk van uh, een tekst uh, ga lezen die iemand anders over mij uh, geschreven heeft. Dat zeg jij, ja. ja. Cliënt is een volwassen, intelligente, goed verzorgde man. Normale gemoedstoestand maakt goed en spontaan contact. Cliënt heeft in het eerste contact echter de neiging... zichzelf te willen profileren als allemansvriend. Maar blijkt bij doorvragen vooral geprecupeerd te zijn... met vragen als, vindt men mij wel leuk en doe ik het wel goed... Cliënt heeft op het relationele vlak altijd zijn relaties verbroken... na een opeenstapeling van conflictsituaties onuitgesproken te laten. Cliënt heeft hechtingsproblematiek, maar zonder dat veel vrouwen zich aan hem willen hechten. Dit hangt mogelijk samen met het jeugdtraumata en verwaarlozing in de opvoeding door zijn alcoholistische vader. Daarnaast komt er ook zijn broer met verslavingsproblematiek. Momenteel spelen angsten voor afwijzing op de voorgrond... die cliënt probeert te maskeren door sociaal, wenselijk en aangepast gedrag. Cliënt probeert zijn pijn van afwijzing te verzachten... door op te gaan in de tijdelijke aandacht die hij krijgt als cabaretier. Wij hebben even tijd nodig om dit te verwerken. <lacht> <lacht> cliënt en ik gaan eventjes uh, rustig <lacht> ademhalen. Dit is verkeersinformatie. Veel problemen rond Amsterdam nog steeds door uh, ongelukken op de A2 en de A4. Op de A2 staat 10 kilometer file van Amsterdam naar Utrecht... tussen Ouderkerk aan de Amstel en Breukelen. Alleen de linkervluchtstrook is nog open. Maar ik zou zeggen, rij om via Hilversum... want de vertraging loopt op, loopt op tot anderhalf uur. Ook op de rijbaan vanuit Utrecht is het vastgelopen... want uh, er is een rijstrook dicht voor de hulpdiensten... en dat levert tussen Maarsen en Vinkeveen 4 kilometer file op... De A4 Den Haag-Amsterdam, ook een aanrijding. Bij Knoop het Bad Dorp 6 kilometer. Drie rijstokken zijn namelijk dicht. En de A12 Utrecht-Den Haag is helemaal dicht. Tussen Zoetermeer en Noodorp. Daar gebeurde eerder tijdens de avondspits een ongeluk. Omrijden, dat kan via Leiden over de N11 en de A4. Maar bij die afrit Bodegaaf loopt het wel vast inmiddels. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven en Helmond. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging loopt op tot een uur. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is het programma Kunststof. In Kunststof praat ik met Emilio Guzman. Hij is cabaretier. Hij is net in première gegaan met zijn tweede show. Een avondvullend programma, een dunne dekmantel. En een dunne dekmantel is, is uh, ja, een, een, een fascinerend programma. Omdat eerst ontleedt hij zichzelf. We hebben net al gehoord hoe hij met de billen bloot ging. Daar, daar, daar is moed voor nodig om dat te doen. En vervolgens slaat hij iedereen keihard om de oren... En, uh, Uiteindelijk, adem, hoe zeg je met ademtekort, verlaten wij de zaal van, van, van die enorme mitrailleur aan woede en boosheid die je op ons loslaat. Ja. In het fragment, Emilio, wat we net hoorden, uh, tipte je even aan een alcoholistische vader. vervolgens ja. aan de verslavingsproblematiek uh, van je broer. Uh, dat komt ook voorbij verderop in de voorstelling, namelijk dat jij uh, ook heel erg de verzorger van je broer bent geweest. Ja. En dat dat ook jou heeft, uh, op een bepaalde plek heeft gezet. Namelijk die van de verzorger. Die jongen die altijd wel moet deugen, omdat die anderen niet wil deugen. Ja, ja. Wat ja, heb je ertoe heb... gebracht om, om eigenlijk dit, dit met ons te delen? Nou, omdat het, uh, uh, het is voor mij uh, het moment dat ik uh, me moest gaan realiseren... dat het... Uh, um, dat als ik inderdaad in die sociale rol bleef zitten, als ik inderdaad de verzorger bleef en altijd maar aardig, dat je dan uh, uh, ja, zelf natuurlijk uh, uh, ondersneeuwt. Want ik was onderhand gewoon uh, bijna net zo verslaafd aan, uh, aan die uh, verzorgende rol geworden. Als, uh, als uh, Gabier aan, uh, aan de koop. Aan de middelen. Op dat moment. Ja, aan de middelen. En, en hoe zag en dan... die rol er dan uit? Uh, schets ons een idee van, van wat, jij, wat jij deed voor en met je broer? Jeetje, ja. Uh, nou ja, ik ging, uh, uh, ik ging daar vaak uh, heel vaak langs. En eigenlijk uh, uh, ja, bijna toch? dagelijks. Ja. Uh -huh om hem, uh, om hem uh, te helpen. En, uh, ja, dit klinkt allemaal heel dramatisch... maar er was, op dat moment ging het gewoon heel slecht met mijn broer. Dat, en dan beden ook voor, ja. een, uh, voor een broer. En, en, en dat is ook waarom ik soms uh, de, ja, tegen een, een veelheid van mantelzorg ben. Dus omdat het complete gezinnen en uh, families gewoon ontwricht. Het is heel zwaar om dan voor zo iemand uh, uh, uh, te zorgen. En um, daarom heb ik het er natuurlijk over. Omdat het echt uh, mantelzorg uh, uh, was. En uh, dat wat uh, Edith Schip is ook voorstaat. En uh, ik ondertussen dus inderdaad daar uh, een beetje aan uh, stuk ging. En toen was hij ineens clean. Ja, <laughs> en toen wist ik ook echt gewoon even niet meer wat ik uh, moest doen. Er was een leegte in jouw bestaan. Ja, ja bijna dat je dacht van, uh, dat je gewoon uh, nog uh, wou helpen. Van, uh, van nou, vind je Ritalin dan uh, misschien niet heel lekker? Uh, kun je niet <lacht> nog heel even door? Uh, maar gewoon echt omdat ik gewoon niet wist wat ik dan moest doen. En, en, en uh, welke rol ik dan daarna zou hebben. En dat is natuurlijk terug. Dus, uh, en, en daar is dat is, ja, uh, dat is wel een. Uh, uh, wat daarna gebeurt, dat, dat, dat ga ik mensen niet uh, mee uh, vervelen. Dan, dan moet je gewoon naar jezelf gaan werken. En dat is, uh... wij, wij spraken je broer hierover. Hij heeft jouw show gezien natuurlijk. Ja. En hij zei tegen ons: Het is heel ontroerend dat Emilio vertelt hoe hij in de zorgen voor mij werd meegezogen. En dat is iets wat je bij meer mensen ziet in families en in relaties. Ook als er geen verslaving in het spel is: als de ziekte dan opeens gaat staan, zieken opeens gaat staan, weer gaat lopen, vooruit gaat. Dan gaat de zorgen zich afvragen, wat, wat voor rol heb ik dan nu nog? Hij heeft daar flink mee geworsteld. Ik heb hem met mijn verslaving en al het gedrag dat daarbij komt... doodsangsten aangedaan. Er waren momenten dat hij dat niet meer trok en wegging... en dan ging ik weer gebruiken. Voelde hij zich weer schuldig daarover. En zo zaten we met elkaar in een visieuze cirkel... cirkel. Onze zielsverwantschap is heel diep, maar hierover moeten we nog wel, moet nog wel veel geheeld worden. Ik wist dan ook niet dat dit in de voorstelling zat... en het was voor mij heel emotioneel om dit te zien. Ah, ja, ja. Dus je had het niet van die dia's van je vader verteld? Want dan was je gewoon vergeten. Nee, nee maar voorschijn. misschien is het ook wel zo. Kijk, wat, wat ik nooit... Uh, uh, ik probeer toch altijd... Uh, en dat is het wel. Kijk, als je broer hetzelfde doet, dan probeer je gewoon heel... Uh, voor mij is het belangrijk dat... dat, dat uh, of dat was het. Ik ga dat denk ik na dit programma uh, niet meer zo intensief doen. Maar ik scheid dat altijd heel erg. Uh, hij, Jij laat hij hij hem ook dan, niet kijken, hè? Nee, hij mag dan niet kijken. Hij mag uh, niks kijken, weten. Hij mag niks lezen. Hij dat mag zelf gewoon ook helemaal niks graag weten. Ik zou willen doen. Ja. Uh, uh, en, en het ook heel leuk vindt. Alleen, ik wil gewoon dat het in niks lijkt op hem. Dat is een soort... Ja, dat is eigenlijk gewoon een stomme angst van me. Dus uh, dat is ook uh, niet helemaal terecht. Uh, maar oh, ik vind het wel heel zielig dat hij zo geëmotioneerd uh, uh, was... Wat, nu wel... wil je hem op gaan bellen en, en weer voor hem ja, gaan zorgen. Ja, moet ik even ik. voor hem gaan zorgen, denk <laughs> ik. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, maar ik denk, ik denk wel dat hij. Uh, nou, hij, zegt, hij was ontroerd. Dat... Het was niet. Ik, ik geloof, uh, want hij was na afloop heb ik hem natuurlijk nog, uh, nog gezien. En uh, ja, en ik vond het. Maar hij zegt ook, en, dat, en dat, vind ik wel, dat vind ik wel een intrigerend zinnetje. Dat er die zielsverwantschap heel diep is, maar er nog wel heel veel geheeld moet worden tussen jullie. Nou, ik denk niet tussen ons. Gewoon wat ons uh, uh, zo is gebeurd. En, en, en, en hem met zijn uh, en hij met zijn ziekte en, en ik met uh, inderdaad uh, de angst uh, te hebben, echt je broer te verliezen. Want dat, dat, was, dat was het gewoon. Het was echt uh, levensbedreigend. En dat is, uh, dat is gewoon heftig. Dat, dat, dat, uh, dat is ook het, het, het moeilijke van zo'n diepe band hebben, zo'n ja. mooie band hebben, is dat op het moment dat je dat dreigt uh, kwijt te raken, dat is heel verdrietig. Dus daar hebben we. Uh, jullie zijn met z'n tweeën, jullie zijn de enige broers of zijn er meer broers? Ik heb nog een halfbroer in, uh, in Spanje. Ja, uh, telt hij wel mee of niet mee, vind je zelf? Nee, die telt wel mee, ja, ja, ja, ja. maar daar is gewoon wel wat minder contact uh, ja. mee. En die heeft, uh, toen hadden wij helemaal geen, uh, geen contact. Want dit alles, en dat, heeft, dat is de cliënt waarschijnlijk ook wel verteld... <laughs> heeft natuurlijk ook wel met de afwezigheid van de vader te maken. Ja, ja, ja, ja. Dat je elkaar dan ook vastpakt en jullie moeten natuurlijk wel met z'n tweeën door. Ja, ja, ja, dat denk ik ook. Het, het heeft, nou ja, ja, ja. maar het, dat kan me ook niet zo... Uh, dat, dat is wel mooi. Het, het, het maakt natuurlijk niet zoveel uit waar het vandaan komt. Het is heel fijn uh, dat het er is. En nu ik, hem, uh, ja, nu ik hem terug heb, dat is echt een beetje een droom die, uh, die uitkwam. Een vrij, ja, misschien een beetje verdrietig Is dat echt droom. zo? Van nu ik hem terug heb? Ik bedoel... Mijn broer. Ja, ja die je, is want echt, je was hem die dus is kwijt. Tijdens die verslaving, naar mijn gevoel, soms echt... Uh, of soms misschien wel 15 jaar gewoon weg was hij. Mm -hmm. Het was gewoon een ander mens. Mm -hmm. En nu is hij weer terug. En dat vind ik echt. Uh, ja, en jij ik was ook misschien een in. beetje een ander mens. Hij niet alleen. Ja, ja, ja. nou is dat een beetje. Uh, be, be, misschien een beetje overdreven. Want ik ben. Nee, natuurlijk, ik ben meer dan. dan eh, ik was ook meer dan alleen die verzorgende rol. Het was alleen een, een, een, ja, een heftig uh, aspect in mijn uh, leven. Het was, een, uh, het was een treurige kant hm. waar ik ook keihard langs heb geleefd. Dus ik heb uh, in die tijd ook heel veel plezier gehad. Hm. En. Uh, uh, maar ook echt... Uh, uh, ik heb me eigenlijk nooit echt ongelukkig uh, gevoeld. Uh, omdat ik uh, ja, ook wel wist hoe ik ermee om moest gaan. Uh, behalve dat dat op een gegeven moment natuurlijk wat ver ging. Ja, en, dan, en dan moet je daaraan werken. Ja. Ja, zo simpel nou, is het. Dat, dat maar, vind ik kijk, ook... Het klinkt nou net alsof dit zich los heeft gezongen van, van de show die je uh, ons brengt. Maar eigenlijk gaat die show er gewoon over. Over een, een, een man die... Uh, het eerste deel gaat wat mij betreft heel erg over een man die... die eigenlijk zijn vorm probeert te vinden. Die... Die ja, die niet, die niet probeert te zeggen, zo is het nou eenmaal. Maar dan ook echt, uh, want zo'n diagnose voorlezen, dat is dan uh, uh, één ding. Ja. Maar dan moet je ermee aan de slag. Ja. En het is, uh, nogmaals, het is niet een, een therapeutische voorstelling. Het is echt, uh, ik heb dat in, in, in de hand. En, uh, uh, uh, maar het is inderdaad dat getwijfel daarover. En zo, dat vind ik gewoon interessant. En daar zitten voor mij ook heel veel grappen. Dat is, dat is ook gewoon het simpele... Ja. Uh, dat, is gewoon, uh, dat zelfonderzoek is lachen. Ja. Maar daarom, daarom is het ook zo verbazingwekkend... dat er iets voorbij de helft van de show zit er, zit er een soort uh, césure voelt het. Of, of een hele, dan opeens ga je een hele andere toon aanslaan. Dan barst, ja. dan barst je als het ware uit je voegen. Dan barst je los en dan ga jij ons vertellen... Waar jij je allemaal kapot aan ergert. En ja. Ja, dan ga je opeens wel heel erg op Groep van Tech lijken. Nou ja, nee, nee. Nou, oh, dat geloof ik niet. Het is nou, wel is het op een com uh, comedian. Een echte comedian ja. die dan inderdaad helemaal los gaat tegen, ja, tegen alles. Why? Uh, omdat ik uh, uh, zin had om, om uh, op een gegeven moment die, uh, die nuance... en uh, uh, dat sociale mannetje los te laten en echt gewoon... Uh, mijn, mijn, Die mijn moest eraan, dat kant, sociale. Ja, ja mijn zwarte kant moest een keer naar, naar boven. Uh, Waarom eigenlijk? Uh, omdat ik dat uh, interessant vind voor, uh, op het podium, dat om te beginnen. Uh, omdat uh, haat activeert, het is heerlijk gewoon om dan om dan <laughs> die de, ja, wereld rijd door te ja. kijken en dan denk ik, oh, Dat een programma. dat vind ik heel fijn, dat is echt heerlijk ja, die, die, zo die, er echt, die, die krijgen het echter van langs hè, Die, die ja, krijgen er ook, ook van langs, ja. Die gaat er ook nooit uitgenodigd worden waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ja, ze mogen het wel proberen. Ja, maar ik ga het niet doen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee maar wat is echt, nou die erg? Ik kijk, ik, ik kan nog wel begrijpen. Is het te snel of zo voor je? Of, of niet grappig genoeg? ik vind het. Ik vind het inderdaad uh, uh, veel te snel. Ik zou, uh, een goed voorbeeld is dat, dat uh, die schrijvers dan ineens zo 30 seconden kregen... en dan gewoon echt Matthijs van Nieuwkerk met een belletje... En dan ging hij echt zeggen van, nou, je moet in 30 seconden je boek vertellen. Dan, nou, dan word ik that, that's, that's, ja, dan zit ik liever hier bij uh, bij, bij een, stof. Ja. slow radio te doen. Slow radio inderdaad, van een uur lang voor eindeloos ja, ja, gebouw. Ik vind dat echt, uh, echt, echt, echt zonde. En ik hou ook niet van die van die, zelfverze die neppe zelfverzekerdheid die daar alsmaar. Ziet dat iedereen moet maar gewoon die spanning volhouden. Terwijl, het is gewoon niet gezond. Het is gewoon een raar ongemakkelijk uh, uh, programma waar ik, uh, waar ik heel zenuwachtig Jij van Jij hebt het word. idee dat iedereen op zijn tenen daar zit te lopen, terwijl die aan tafel zit? Uh, ja. dat hij ja, onder of, hele of niet, hoge druk niet Ja, en niet echt zichzelf uh, uh, kan zijn. Of althans dat de... de, de... Ja, dit, dit klinkt nou ook weer. Let uh, nee, op, ben nou ik ben Nee, ik vind ja. het ongemakkelijk, inderdaad. En, en, en het is. Uh, ik, ik hekel gewoon die, die zinnetjes als. Uh, en nu in, uh, in, in drie zinnen, wat is je voorstelling? Dat je denkt, ja, ja, dat is de hele reden waarom ik een voorstelling maak: dat ik meer heb dan drie, drie zinnen. Drie zinnen. Ga weg. <laughs> ja, verzin drie vragen. Dat moet jij doen. Nou ja, op zich. Het verbaast me alleen dat je er zo over op wint. Dat, dat ja. moet, moet, daar moet iets in zitten. Ben je beledigd door hun? Nee. Heb je een keer een broer de uitnodiging gehad? Hebben uh, ze ik gebeld? Heb, en ik ik heb, ze, ze hebben mij ooit uitgenodigd... of Omdat ik daar dan dacht... samen met mijn broer uh, wou uh, komen zitten... Uh, nou, dat is natuurlijk raar, om dan gewoon. Hè, dan heb ik al die tijd alles zelf gedaan. En dan ga je gewoon meteen, meteen voor een miljoen mensen... Ik dacht van. dat je dat uh, dat ze het verkeerde nummer hadden. Nee, nee, nee. nee, nee het was echt samen met mijn, uh, met mijn broer. Um, maar over maar ik eigenlijk? Heb, uh, over dat jullie allebei Guzman heten? Ja, dus gewoon, uh, jullie zijn broers, hè? Ja... Oké, okay. <laughs> dat, dat was het dan gewoon. Um, maar uh, uh, nee, ik, de reden waarom ik het me erover opwind is omdat ik het gewoon uh, lelijk vind. En dat ik het lelijk vind als zij een soort standaard worden. Uh, maar goed, weet je, wel, het is en sowieso. Dion Graus, en, en omdat en ik het. Uh, Alle maar ook GroenLinks. Ja, uh, en, en niet te vergeten, natuurlijk, Edith Schippers die er verschrikkelijk van langs gaat. Dus, ja. dus, dus je gaat je gal spuwen, je gaat laten zien dat er ook een, een driftige boze kant aan jou is. Ja, ja, ja. Die heel lang in de verzorger verstopt zat. Ja, ja, en die dus uh, ongezout uh, dan uh, zijn diepste mening gaat zeggen. Want dat is wel bijvoorbeeld, uh, dat een uh, vriend van mij, uh, een collega, Peter Pannenkoek, die... Die, heet die man Peter Pannenkoek? Die heet Peter Pannenkoek en die, leuke, is, uh, die, is, die is fantastisch. En die heeft mij op een gegeven moment gevraagd: uh, van ja, uh, ik. Uh, is de zoon van Job Pannenkoek. Ja. Van de regisseur. Ja, zeker. Hij heeft veel cabaretiers uh, uh, begeleid. Ja, ja, klopt. Ja, ja. en hij, uh, uh, wij, wij, wij, wij, wij bellen elkaar wel eens op om dingen uit te testen en dat soort dingen. En, en, en, en hij heeft mij. Uh, uh, in het begin even geholpen, toen mijn uh, regisseur overleed. Jezus, dat is allemaal heel dramatisch, uh, ik ja. denk het uh, nu. Maar toen moest ik dus op zoek naar een, een nieuwe uh, regisseur. En toen uh, heeft hij me in de tussentijd even, even geholpen. En toen zei hij, van ja, ik zou toch wel eens een keer een graag een stuk van je willen zien. Dat je gewoon eerlijk bent over dat je rechts haat. Uh, en dat klopt gewoon. Als ik, als ik heel ongenuanceerd ben, dan denk ik inderdaad heel vaak... Van oh, als ik dan zo'n VVD, als ik een debat zit te kijken. dan ja. loopt de VVD naar een interruptiemicrofoon. dan denk ik, oh, pak hem, pak hem. Weet je, dat is, dat is gewoon. Maar, <laughs> en, maar, maar wij, ik wij, haat wij, ook links. Dus, dus ja, dat houdt nergens op. Maar ben je een beetje de grote haatsmurf? Uh, ben je nu <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja Ja, ik ben inderdaad. Uh, ik, ben, ik ben thuis heel vaak uh, moppensmurf, inderdaad. Dat ja? ik gewoon echt op uh, heel veel zit te schelden. en dat ik het heerlijk vind. Maar dit vloekt waanzinnig dag, een dag met. En niet gezeurd is. Een Dag niet geleefd. Dat ja. vind ik echt. Maar dat... dus, maar als ik het dan, als ik jou dan enigszins begrijp, dan is het dus zo dat je je wil eigenlijk iemand anders zijn, namelijk iemand die genuanceerd is en niet de hele tijd loopt te klagen en daarbij gewoon zelf eens een keer wat doet ja. aan de toestand in de wereld. Ja. En wat is het proces? Maar in wezen ben je dan gewoon op een, een mopper die kwaad loopt ja, ja, ja, ja. Interessant. Ja. En en kijk, het is niet tegenstrijdig, want het is gewoon uh, diezelfde persoon, uh, uh, de. Uh, uh, ja, de, de, de liefdevolle kant... Uh, uh, die is natuurlijk verreweg het belangrijkste. Maar die, die, die haatkant, dat, dat, dat zit daar ook in. En dat is heel logisch. Ja, het is ook hoe, geen tegenovergestelde. Hoe, nee, maar nou, kijk... Nu kan ik het toch niet onderuit om weer even op die vergelijking met je broer te komen. Die heeft dat, die haatkant heel sterk geprofileerd. Ja. En dan blijkt daar toch wel ook een hele gevoelige, softe jongen in te zitten. Bij jou is het eigenlijk dus andersom. Ja, en nu, ja, ja, en nu, ja. En nu ont, ontrafel je of, of pel je af zodat we een kant zien van jou. waarin je eigenlijk ook gewoon vrij pittig bent. Ja. Ja, ja, maar ja, dat, dat, dat hebben inderdaad meerdere cabaretiers. Dat, uh, maar je bent gewoon heel erg uh, bang dat je op iemand lijkt Hans of Hans Sibbel of uh, weet ik nou wat. Nee, ja, nee, nee. Ja, nee Hans Sibbel, nee. Hans Theo, Theo Maasen Iedereen is op zijn eigen manier wel weer woest. Of, ja, ja, ja, nee, of nee maar het is, nee, ik ben helemaal niet bang dat ik, uh, dat ik op iemand lijk. Want mm -hmm. ik weet wel dat het heel eigen is wat ik, uh, wat ik, uh, wat ik, uh, wat ik sta te doen. Uh, en ook uh, dat het altijd mijn... Ik, ik bedoel, altijd iets raars met vorm en zo. En dat is mijn, dat is mijn Precies, kenmerk. dat jij gewoon niet voor een... Je moet je onderscheiden, dat vind ik wel. Ja. De, de, inderdaad, er is gewoon veel. En ik vind het... Uh, uh, uh, ja, ik zou niet willen maken wat anderen kunnen maken. Want dan is het gewoon een zonde. Ja. Dat okay. wel, maar, maar ik vind het niet, ben hier niet bang voor. Maar misschien ook om die reden. Dat ik gewoon wel weet dat het anders is. Ja. Jouw broer zegt: uh, Ik zou wel een programma met hem willen doen. <laughs> dit is geen. Uh, valkuil, is geen. Nou nee, nee, nee. uh, nee, ja, ik denk, uh, ik denk dat ik nu. Uh, ook met hoe dit programma ontvangen is en de, de, de, de recente. positief, is, hè? Ja, het is positief, behoorlijk uh, uh, positief ontvangen. Ja, ja. Uh, uh, dat, ik, dat ik nu wel durf. Uh, om, om met hem uh, uh, samen te werken, ja. Ja. ja. Is dit, is dit iets wat je nu bedenkt? Nee, natuurlijk nee, hebt... nee, niet. Heb, uh, Jij hebt het ook al wel over gehad. En ik heb ook tegen hem gezegd dat ik, uh, dat, ik, dat, uh, dat, ik dat leuk vind. Ja. Heb je ook van hem gehoord wat hij van je programma vindt? Ja. Oh, hoezo? Wat hebben jullie gehoord dan? <lacht> heeft hij gelogen tegen me? Er is ook maar heel weinig voor nodig om jou onzeker te maken. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij nee, nee, was totaal flabberkest, hij. zei hij tegen ons. Ik vond het een hele originele mooie vorm van een verhaal vertellen. Ja. Ik sta versteld van het gemak waarmee hij dit allemaal doet. Ik weet nog dat, ik, dat hij voor het eerst op het podium stond. Dat was op een avond in Eindhoven. Waar ik het programma mocht samenstellen, 500 man in de zaal. Ik weet nog dat ik zo zenuwachtig was... dat ik de microfoon niet uit de standaard durfde te halen. Ik hield mijn handen in mijn zakken om niet te laten zien dat ik trilde. En ratelde in één keer mijn verhaal af. Dat zag er dan zo strak en zelfverzekerd uit. Maar Emilio die kwam toen al het podium op alsof hij een snackbar binnenliep. <lacht> Zo zie je het snackbar binnen lief ja. Lul. En, nou. uh, nee, nee, nee. nee, nee. Ja, dit is heel mooi. Oh, je had het liever gehad Cuisine of zo. Ja, inderdaad. dat is een mooi restaurant, zo. De de restaurant. Nee, nee, nee. Ja, het is, het, het, uh, hij, hij, hij vindt inderdaad dat ik altijd heel met uh, Ik vond die woede gemak, toen, je, uh, toen je lul uh, zei wel heel authentiek trouwens. <laughs> met heel ontzettend uh, de lul. Ik hou, ik hou heel veel van hem. Uh, en ik vind dit ook weer, ja, dit is ook weer zo lief. Uh, nee, maar het is niet alleen lief. Hij zegt dat jij gemak hebt. En ik, uh, ik had nog nooit een programma van jou gezien. En nee. het viel mij ook op toen. Het, het was bijna alsof je gewoon bij ons kwam zitten. Ja. Terwijl je toch een hele grote zaal... namelijk de kleine komedie vol met mensen had. Het was... Het had, het, er waren momenten dat ik dacht... Is dit nou wel bijzonder genoeg? Of gaat deze man gewoon lekker een avond in, in het café tegen ons lullen? En toen opeens zag ik wat je aan het doen was. Want toen ging je dat verhevigen en indikken. En uiteindelijk kwam die hoedeuitbarsting. Ja. Maar het leek inderdaad wel alsof je gewoon ergens binnenliep... en een praatje ging houden. Ja, ja dat, is, dat is precies wat, wat, wat de voorstelling... naar mijn gevoel interessant maakt. Is dat je inderdaad in het... Uh, eerst denkt van, uh, oh, dan zit hij uh, lekker vrolijk te babbelen en uh, <laughs> inderdaad dat het wel gezellig is. Ja. En, uh, oh ja, hij is inderdaad sociaal. Uh, ja. uh, ik begrijp wel dat vrienden hem socialio noemen. noem je en socialio en emo, barbo, barbapapa? Uh, emotionele barbapapa, dat ja. kan ik ook zeggen. dat ik andere mensen hun, uh, hun, hun toon ineens zit over te nemen, hun, hun, hun persoonlijkheid of zo. Dat ik, ik ben inderdaad iemand die zich aanpast en vriendelijk en leuk. En ik, dat is precies wat ik wil. Dat die mensen inderdaad dan meegaan en denken van nou, dit is ook gezellig. Ja. en, en dan... een leuke jongen. Ja. <laughs> ja, ja. En dan wil je toeslaan. En dan wil ik toeslaan, ja. ja, ja. Want dan, dan, dan, dan krijg ik ruzie met mijn geweten eerst. En uh, ja, ja. ja, nu gaat het toch echt gevoetbald worden. Hè? Toch is het. Ja, Bas Stichler. Er wordt ja. gevoetbald. Vertel mij alles. Er wordt elke dag gevoetbald. Dus, ja. uh, dat is uh, het probleem niet over het algemeen. Op dit moment zijn Utrecht en Pek Zwolle dat aan het doen in de Galgenwaard in Utrecht. Begin van de tweede helft. Utrecht staat met, uh, met 1-0 voor in een wedstrijd die, nou, laat ik het voorzichtig zeggen, niet heel hoog staand is geweest tot nu toe. Het doelpunt van Utrecht is eigenlijk ook een, het gevolg van een uh, serie fouten aan de andere kant. Waarbij Klieg voor Zwolle eerst de bal verspeelt. Utrecht aan de linkerkant weggaat. Vervolgens een voorzet komt hij eigenlijk makkelijk door de verdedigers van Zwolle. Kan worden onderschept. Maar de nieuwe Australiër Sainsbury vergeet dat totaal. Maait langs de bal. En die komt dan een paar meter verderop voor de voeten van Agudello. De Amerikaan, de Colombiaanse Amerikaan. Aanvallen van FC Utrecht en die schiet de bal erin. Dat is het enige doelpunt dat dusver zo even heeft. Steve de Ridder voor FC Utrecht op de lat geschoten. En daarmee is wel onderstreept dat Utrecht beter is dan de tegenstander. Maar uh, ja, heel goed is het allemaal nog niet. Heel hoogstaand is het allemaal niet geweest. Heel leuk is het allemaal niet geweest. Heel veel kansen zijn er niet geweest. Het is rot weer. Het is koud. Het stadion is half leeg. Kortom een beetje zo'n avond op donderdag. Ik wil niet te veel klagen. Want daarvoor is het voetbal toch nog steeds veel te leuk. Maar er is vanavond niet al te veel te genieten geweest tot nu toe. Maar wie weet wat ons nog wordt voorgeschoteld in de resterende minuten die we nog voor ons hebben. En dat zijn er, uh, laten we zeggen, 42. Utrecht leidt met 1-0 door het doelpunt van Agudelo. Dankjewel, Bas Stichler. Emilio Koesman, we zetten zo'n beetje de afdaling in. We gaan zo meteen landen om acht uur. Uh, dus ik wil nog heel even met je praten over je dromen, over je verlangens. Je hebt nu twee programma's gemaakt. De eerste was om kennis te maken. De tweede was om te zettelen. Dat is allebei gelukt. Ja, ja, ja. Dat gaat gewoon goed. Jij gaat nu volle zalen krijgen. Ja. Je gaat misschien een keer iets met je broer doen. Laten we dat even parkeren, dat idee. Waar droom je van? Uh, nou, precies doen wat ik, wat ik nu doe. Dat is echt al, dat, dat is al een, een gigantische droom. Uh, ik heb uh, samen met een uh, collega van mij, uh, Thijs van Domburg... Uh, en een hele goede vriend is dat... heb ik een, uh, een televisieserie gemaakt uh, in de Gulden Draak... Uh, die uh, op humor TV uh, te zien is. Uh, die kun je dan ook op die uh, website uh, zien. Uh, dat is zo'n uh, digitale zender. Yeah. En Wat is dat in de Gulden Draak? In de Gulden Draak is een, uh, het is een, uh, um, een gezelschap zoals bij Lord of the Rings, zo'n zo, zo, zo, zo gilde, zo'n groep die ja. dan op avontuur gaat, en, en uh, uh, uh, veldslagen uh, bijwoont en, en alles uh, uh, ja, uh, op kweesten gaat. Uh, maar de, de, dat zien we niet uh, we zien alleen de vergaderingen uh, <lacht> na de kweesten om ja. uh, te evalueren ja. en zo en uh, te door te spreken wat er allemaal mis is gegaan en de financiële situatie te bespreken en uh, dat vond ik geweldig om te maken. Echt ontzettend. Het is een soort combinatie tussen ja, Lord of the Rings en, en, en The Office. Dat we gewoon zoveel mogelijk... Uh... Maar dat is dus drama schrijven? Dat ja, is, comedy dat is, schrijven. Nou, drama, comedy. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat zou ik, uh, dat zou ik uh, nog heel veel uh, meer willen doen. Dus uh, daar zijn we hard mee, uh, mee aan het werk. Dus, dat beetje... uh, en dat is ook al een droom die is uitgekomen. Ja, ja. Dus, en... maar je bent nog zo jong, dus er moeten nieuwe, dro moet nieuwe dromen komen. Nou, ik wil ooit, ik heb Nederlands gestudeerd. Uh, en zoals veel uh, studenten Nederlands, die dan schrijven en zo. Een boek. Nee, een dichtbundel. Ik zou heel graag een, uh, een, een dichtbundel willen, willen schrijven. Kun je in uh, drie zinnen zeggen waar over gaat? <laughs> <laughs> nee hoor, dat hoeft niet besparing In een haiku. Ja. in een haiku. Maar schrijf je al gedichten? Dat lijkt me dan wel een voorwaarde. Uh, ja, ja ja. Nee, ja, ja. Ik dicht inderdaad, ja. Maar dat, dus, dat is dus echt voor, uh, voor, voor, voor mezelf. Voor uh, uh, maar ja, dat is, en ik, en ik, ik lees veel, uh, veel gedichten en zo. En dat is, dat, ja, ik vind het gewoon. Uh, dus ik heb een ja, ontzettende fascinatie ermee en zo. Ja. ja. Nou, ga dan, ga dan iets moois op die tegel zetten. Dan kan ik ondertussen zeggen dat na ons het programma 1 op straat komt... Uh, dat begint om 8 uur hier op Radio 1. Rob Oudkerk die praat met de oprichters van het Prostitutiemuseum op de Wallen. Daar komt die uitzending ook live vandaan. Daar kun je een kijkje nemen in het leven van een prostituee... zonder oordeel of dit beroep goed of slecht is. Maar als het gros van de prostituees wordt gedwongen... kun je dan niet beter tegen zo'n museum zeggen... dat het een museum voor mensenhandel is. Ik vind gewaagd dat Rob Oudkerk zich hier aan waagt... Ja, mee. ik vind het uh, terug dat hij zich ervoor leent, vind ik het een beetje, dat om zo naar, naar zoiets uh, te gaan, ja. want ik, dit is dan uh, nobel. Ja. De cabaretier uh, wordt wakker. Maar wil je alsjeblieft iets zeggen wat je op je tegel hebt? Maar oh, maar ja, 5 ja, seconden, ja, oh ja, 5 seconden. Uh, verstandige mensen zijn uh, uh, uh, onzeker en twijfelen te veel. Terwijl domme mensen juist te zelfverzekerd zijn... en te snel gaan schreeuwen. 90, dat, een dunne dekmantel in een theater bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. Want morgen maken wij plaats voor het live verslag... van de opening van de Olympische Winterspelen in... Uh, waar is dat al? In Sochi...